hij door kruimeldief Julius wordt uitgenodigd voor een diner en brandewijn in zijn gekraakte stationsgebouw. Hun ladderzat te samen zijn wordt echt ruw verstoord door skinhead Bikker. Zo! Huh? Ik heb je te pakken, rimpelpik! Onbeleefd, vindt Alan. En hij slaat Bikker neer met een koekenpan. Zo. Nu kan Alan rustig verder met het vertellen van zijn levensverhaal. Waar was hij gebleven? Oh ja. In 1929 gaat Alan in een bommenfabriek werken. Daar ontmoet hij de gepassioneerde Spanjaard Esteban. En zoals dat gaat met gepassioneerde Spanjaarden... De Rivera is afgetreden! Geploegd als een bange rat! Viva la República! Voor je het weet zit je vuistdiep in de Spaanse burgeroorlog. Legerbasis in Spanje, 1930 José Pardonne me. Mijn naam is Esteban. Maar hij is verteld dat u de pelotoncommandant bent van deze legerbasis. Uh, wie zegt dat? Uh, die soldaat daar. Wat heeft hij precies gezegd? Uh, hij zei, de pelotoncommandant staat daar. Uh, ja. Die grote man met die imposante snor. Vermijdt het onderwerp fascist. Goorlappen ja, zijn het. Ik ben nog liever mijn eigen zus dan dat ik een fascist in de ogen moet kijken. Ik, ik kom mij met trots melden voor het Republikeinse leger, commandant. Met trots. Wie ben je? Wat kun je, waar kom je vandaan? Ben je een fascist? Want als jij een fascist bent, moet ik hier ter plekke in je kloten schieten. Mijn naam is Esteban Guzman. Ik kom uit Catalonia, waar ik uh, tomatenplukker was. Oh, maar ik heb de afgelopen jaren in uh, Zweden gewoond. In, uh... Zweden? Ja, Wat doet een Spaanse tomatenplukker in Zweden? Ben je een spion? Voor de fascisten? N nee, absoluut niet. Uh, ik, ik ben nota bene gevloegd voor uh, Primo de Rivera. Mm. En, en hij dan? Die bleke jongen? Is hij een fascist? Dat is Alain Carlson. Uh, hij is geen fascist. En, en, en ook geen spion. Alain... Alain heeft geen politieke overtuiging. Wat? Ik ben hier voor de gezelligheid. De gezelligheid? Ja. We zijn in oorlog, hoor. Nou, ik weet niet eens wat een fascist is. Een fascist is een mensonterend individu die zich verschuilt achter de andere mensonterende individuen. Je herkent een fascist aan zijn zuur gezicht, zijn onnozele wapper met vlaggen en het feit dat hij zich altijd verstopt achter een andere fascist. Omdat ze laf zijn. Fascisten zijn dieven. Ongedierte zijn het. Conservatieve lafwekkers. Het zijn, het zijn goorlappen. Goorlappen? Hé, Alan? Wat is hier nou? Alan? Uh, wat zei je nou dat je komt? Ik ben uh, ontstekingstechnicus. Ah, precies wat wij nodig hebben. Bij deze ben je sergeant van het Republikeinse leger. Sergeant, gefeliciteerd. Maar... Gracias, commendator. Je kunt je uniform ophalen bij Juanes. Ik groet u. Viva la Repubblica! Viva la Repubblica! Alan, Alan, ik ben sergeant! Hey, John. Soldaten, kameraden, bijzonder vereerd ben ik dat ik mag vechten voor mijn land. Voor ons land. Niets zal ons tegenhouden in de strijd voor Resmania. Is de band? Is de band? Amigo. Nee. Nee. Nu al? Door een granaat. Die goorlappen. Zie je nu, Alan, wat het achterbaksoort het is, die fascisten... om een eerlijke, onschuldige socialist als Esteban de dood in te jagen... met zoiets lafs als een granaat. Waarschijnlijk stonden de tien fascisten achter elkaar verscholen... en heeft de achterste de granaat gegooid. Ja, eh, commandant, ja. nu Esteban dood is... zou ik toch wel heel graag terug naar Zweden willen... Kunt u mij daar misschien... Het is oorlog, amigo. Zelfs als je de grens over mag... is de kans dat je die bereikt zonder gaten in je romp. niet heel. Ah, ja. Ja, dat, dat is lastig. Want dan blijf ik hier. Maar Hier bij het leger. Nee, het is hier geen vakantiewoord. Maar ik kan Esteban vervangen. Nee. Als je nergens voor staat, val je voor alles. Wie niet voor ons is, is tegen ons... en heeft dus een granaat op onze sergeant gegooid... De enige conclusie van dit gesprek is dus dat ik genoodzaakt ben om je te laten executeren. Wat? Waarvoor? Voor de zekerheid. Maar ik kan bruggen opblazen. Oplief. Ik ben politiek ongeïnteresseerd, maar ik ben ook de beste pirotechnicus van het continent. Oh. Mijn bommen gingen in Zweden als zoete broodjes over de toonbank. Godsanne ja. Zweet, zeg dat dan meteen. Bommen zijn bommen. Welkom bij het leger. Je krijgt een mooi uniform en een waslijst aan bruggen die de lucht in mogen. Gefeliciteerd. Je kunt je uniform ophalen bij Juanes. Uiteraard, meneer. Dank u wel, meneer. And the war goes on. Franco's men are on the march. Here and there where government troops have fallen back, the insurgents press on into shattered town. There's a name Borjas Blancas, which you'll recognize, and here a hastily improvised bridge across a broad river. Prisoners in considerable numbers fall into Franco's hands and pass into camps from which they will be drafted for roadmending behind the line. Ergens op het Spaanse platteland, 1939. Hoppate, prachtig plaatje, Pedro. Kijk er nou, dat is werkelijk een beeldschoonbommetje. bommetje. u niet jammer dat alles wat u maakt meteen kapot gaat? Dat is juist het leukste. Als het niet ontploft is er niks aan. Kom, Pedro, we moeten dekking zoeken. Die brug gaat zo de lucht in. Hoeveel bruggen heeft u al opgeblazen? 374. Karamba! Zo, nu gaan we veilig achter dat muurtje zitten... en genieten van het uitzicht. Het is hier inderdaad prachtig, signor Carlson. Ik bedoelde die explosie, Pedro... Een stenen brug die uit elkaar spat. Daar kan geen natuur tegenop. Het kan nu niet lang meer duren. Top. Alan, kijk daar. Er komen mensen aan. Dat is niet zo verstandig, Franzen. Ik ga ze even waarschuwen. Maar straks zijn het fascisten. Mijn bommen zijn voor bruggen, Pedro. Niet voor mensen. Maar ze hebben uniformen aan. Alan, toen nou. Ze hebben gewegen. Straks worden we neergeschoten. Dat is dan maar zo. Stop. Stop! Wat moet dat? Aan de kant! Ontploffingsgevaar! Ik zei aan de kant! De brug waar jullie overheen willen die gaat over vijf tellen de lucht in. Dat is de meest doorzichtige smoes die ik ooit. Op... Madre mia. Oh. Senor, laat me u overeind helpen. General Franco, Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Alan Carlson. U bent niet van hier? Ik kom uit Zweden. Ik ben hier. Uh, ja? Ik, ik, ik ben uit mijn land verjaagd. Omdat ik verliefd was op de dochter van de minister-president. Het was verdwijnen op een nekschot. Ik ben verdwenen. Althans, ik ben nu hier. En u heeft zojuist mijn leven gered. Ik stel het voor dat u met mij dineert. Pardon, generalissimo. We weten niets van deze man. Straks is het een Republikein. Zou een Republikein mij waarschuwen voor een aanslag? Uh, nee, dat denk ik niet. Maar hij wist wel dat de brug zou ontploffen. Dat is op zijn minst verdacht. Dat is inderdaad verdacht. Leg eens uit, senor. Uh, ja, dat is... Ik, uh, ik, ik heb gezien hoe die schofte die bom plaatste. Ik zat aan de oever te, te huilen... Op mijn geliefde in Zweden. Oh. Frida. Ja, Frida heet ze. Oh, mijn mooie Frida. Zie je wel niks aan de hand. Vertel me meer over Frida bij het eten, meneer Karlsson. Mijn kok maakt een meestelijke paella Andalus. dat smaakt vast heel goed bij een glas brandewijn. Proost. Proost. Neem hem meer bij, neem me, neem me, Dat is heerlijk, generaal. Proost op de paar. Ja. Proost op mijn redder, senor Adam. Je vertelt over je vader. Je vader? Ja. Ja, nou op een dag als hij de situatie in Zweden zat, is hij naar Rusland gelopen nee. om de Socialistische Revolutie te te te tegen te gaan. Gelopen? Nou, ja. Van een Zweden naar Rusland. Hmm. Dat het nog bestaat. Prachtig. Die achterlijke lening met zijn marxistische priet praat. Dan word ik zo boos van allen. Zo boos. Ik neem nog wat pijn. Vol, volgens mijn vader was alles altijd de schuld van Marx. Alles ah, is ook de schuld van Marx. De Oktoberrevolutie, nou. schuld van Marx. Socialisme, schuld van Marx. Marxisme, schuld van Marx. Ja, <laughs> en dan dus ook de dood van mijn vader tijdens die revolutie. Hm. Als een van de trouwste volgelingen van Tsar Nicolaas werd hij natuurlijk vermoord. Jouw vader is gestorven als martelaar, allen. Salut op deze dappere man. Salut op jou. Proost op het tsar Nikolaas. Proost op die paaien. Proost, salute, generaal. Leuk weetje. De volledige titel van tsar Nikolaas was. Wij, Nikolaas II, bij de gratie van God, al Russisch keizer en autocraat van alle Ruslanden, van Moskou, Kiev, Vladimir, Novgorod, tsar van Kazan, tsar van Astrakhan, koning van Polen. Tsar van Siberië, Tsar van Georgië, Heer van Pskov... Hertog van Smolensk, Litouwen, Finland, Prins van Estland, Letland, enzovoort, enzovoort. Dat, is, dat, is dat was een hele lange naam. <laughs> Inspirerend, niet? Ja. Mijn hond heb ik <laughs> daarom de Nicolaas I. Heerser over alle katten, Ik eikhoorns, vogels, insecten, republikeinen, Prins van Catalonia... baron van Piranhaie, fascisten in harten, nieren, enzovoort genoemd. <laughs> U heeft een hond? Niet te meer. Om Nicolas I heb ik moeten executeren, wegens wangedrag. Hij had een republikeins loopje. Oh, neem me nog wat bij. Nou, ik heb mijn eigen officiële titel laten veranderen in Generalissimo Franco. Heerzer en autocraat over alle Spaanse grondgebieden. Prins van de Zone. Binnen. Pardon, generaal. Hoe heet ik? G generaal Franco. Nee. Generalissimo Franco, heerster en autocraat over alle Spaanse grondgebieden. Prins van de Zon, baron van de Middellandse Zee. Heer van Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla. Generaal, er is nieuws. Je bent nog niet klaar. Het Republikeinse leger is gevallen, Generaal, De oorlog is gewonnen. Een staat totalitario in Spanje.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 Hé, hey, hey, ja, dat zei je net ook al. Wil je spelen? Hé, hey, wil je het spelen? Anje, Nena, je doet het in de mundo. Ah, Allen, ik zie dat je kennis hebt gemaakt met hond Carlson de Tweede. Carlson? Wat een aangename eer, Francisco. Er is mij verzekerd dat deze hond geen republikeinse trekjes heeft. Tot nu toe gedraagt hij zich bijzonder gewenst. Het is een alleraardig hondje. Hoe gaat het vandaag? Er zijn 200 Republikeinen geëxecuteerd in mijn naam. Heeft het hondje honger? Hond Karlsson de II is blijven vanwege alle dode vijanden. Is het niet, Hond Carlson? Allen, weet je hoe deze bloem heet? Deze paarse? Nee. Ik wel. Selevantera rubra. Het rode bosvogeltje. Het is van de orchideeënfamilie. Weet je waarom het bosvogeltje heet? Omdat het op een bosvogeltje lijkt. Zie je wel? Kijk, snaveltje, vleugeltjes. Allen, ik wil je graag een baan aanbieden. Als hoofd van mijn lijfwacht. Het lijkt inderdaad op een vogeltje. Je hebt mijn leven al een keer gered. En het lijkt me prettig als je dat vaker doet. Het is een mooi aanbod, Francisco. Ik waardeer je vertrouwen. Maar eerlijk gezegd... Ik zou eigenlijk graag terug naar huis willen. Terug naar Zweden. Je was verbannen uit Zweden, toch? Vanwege uh, uh, Frida. Klopt. Ja, ja. Maar uh, ik kreeg gisteren een brief van Frida. Dat de vader is overleden. Ze smeekt om, om terug te komen. En als een vrouw smeekt. Francisco. Ik begrijp het aan hem. Geen probleem. Ik schrijf een vrijbrief voor je. Zodat er nergens moeilijk gedaan wordt. En ik regel het vervoer voor je. <truf> Excuseer. Ja? De boot naar Zweden? Die zou hier ergens moeten vertrekken. De boot naar Zweden. Ja, volgens mij is dat die achterste daar. Hmm. Maar ik kan het ook mis hebben. Even slokken, joh. wijn. Smeer de gewrichten. Gelijk heb je. Zou ik misschien ook een. Eh... Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nee, maar een flinke teug. Zweden dus. Duitsland. Mm -hmm. Lekker. Mm. Uh, ik ben Zweeds, ja. Is, is dat wat, Zweden? Ah, ja. ja, wat zal ik zeggen? Ik ben er een tijd niet geweest. Uh, ik, ik, ik, ik weet hoe je je voelt. Mijn familie woont in Algerije. Ik heb ze al drie jaar niet gezien. Mijn mm. broertje heeft een spierziekte, waardoor hij niet kan lopen. Maar mijn ouders konden geen rolstoel betalen. Dus toen ben ik naar Spanje gekomen om geld te verdienen. En nu kunnen we een rolstoel huren. Oh, ja, ik, ik zou al wat voor over hebben om mijn broertje door het zand te zien scheuren. Ja. Weet je, ik droom soms van mijn moeders eten, weet je dat? En, en dan word ik toch altijd wakker met een partijtje honger? Wat mis jij het meeste aan Zweden? Ja, dat, uh, goeie vraag. Uh, ik, heb, uh, ik heb geen familie meer, dus dat is... Uh... Oh, oh. Uh, oh dat spijt me, man. Uh, Geef niet. Ik, uh, de, waar gaat deze boot heen? Weet je dat? Die je nu aan het inladen bent. Uh, de, deze ben. grote jongen? Ja. Naar Amerika. New York. Ik heb veel gehoord over New York. Het scheidt nogal wat te zijn, hè? New York... Ja, en me mensen gaan er massaal heen voor een beter leven. Amerika, het land van de grote beloftes. Het land van de vrijheid, van de mogelijkheden. Maar het kost wel een hoop Duits hoor. Ja. Mm. New York. Ja. Vrijheidsmevrouw! Terug naar 2005. Het gezellige etentje van Alan en de kraker Julius wordt grof verstoord door de skinhead bikker die Julius bedreigt. Alan is hier niet van gediend en slaat de tierende bikker knock-out. We sluiten hem op in de koelcel. Mijn excuses voor dit ongezellige intermezzo. Ondertussen baalt Aronson van zijn saaie opdracht... om een oude man op te sporen. Buringen 2005. Laat me eruit, diepe zulkers. Ik, ik ga jullie als stukken schieten. Bokkennaaiers, laat me eruit. Bijzondere woordenschat heeft onze skinhead... Ja, dat is goed. We zijn gewoon hier, hoor. Ga ik Ik kom. Goed. Uh, zien hoe we het slot van die koffer krijgen. Ik ben nou toch wel benieuwd wat erin zit. Dat is al gebeurd. Echt? Ja. ja, waar de vork al niet goed voor is, hè? Gek op vorken. Wat denk jij dat erin zit? Nou, ja, wat dacht je van zijn ritalin voor deze week? <laughs> Misschien zit hij vol illegaal ivoor. Ja, of wapens. Of cocaïne. Ik ga hem openmaken. Oké. Okay. Nee, jij moet het doen. Het is jouw onrechtmatig eigendom. God macht. Zeg maar alsjeblieft dat er iets onschuldigs in zit. Kattenvoer of zo. Dat niet. Maar als jij graag een koffer voor kattenvoer wil, dan is dat geen probleem. de godver! Ik heb er juist een goed scheldwoord voor. Dit is helemaal niet goed, Alan. Dit is te crimineel voor mij. Ik zie illegaliteit echt als een hobby en dit is, dit is topsport. Hoeveel zou het zijn? Ge geen idee. Wil je tellen? Oké, okay, er zitten 200 briefjes van 500 kronen in één stapeltje. Dat is, dat is 100.000 kronen per stapeltje. Vijf stapeltjes in de lengte en tien stapeltjes in de breedte. Vijftig keer, hierop. Ja, zo kan ik niet rekenen. Ik regel het wel. 50 stapeltjes voor 100.000 kronen, dat is. Uh... Ja, ja, ja, ja, we weten het nou wel. Er zal zoveel stil worden. Uh, wat heb je gedaan? Ik heb hem vriendelijk verzocht stil te zijn. Oh, en dat werkte? Nee. Dus toen heb ik gedreigd met het aanzetten van de koolcel. Dat hielp. En ik heb de koolcel ook even aangezet, zodat hij weet dat we het meenen. Nou, slim. Goed, 50 keer 100.000 is 5 miljoen per laag. Die lagen in. God allemachtig. 50 miljoen kronen. 50 miljoen kronen. Niet te geloven. Een verwaalde bejaarde en een ingetikt loketruitje. Welkom in Malmkjöping, het epicentrum van de misdaad. Succes met het uittypen van dit bloedstollende verslag, Diana. Tja, het is hier geen New York, geuran. Guran Aronson lost de zaak ooit op. Applaus! Is de oude baas terecht? Nee, maar ik heb de krantenkop alvast bedacht. Ja, uh, sorry. Uh, hallo. Ik wil me er niet mee moeien, maar ik ga het toch even doen. Heeft u het over Alan Carlsen? Ja, hoezo? Ja, dat is toch een fascinerend verhaal. Honderd jaar. Dat is oud... Vindt u dat niet oud? Uh, ja, dat is inderdaad. Ik vind dat verschrikkelijk oud. Dus de arme man is gevonden. Ja, ik zat niet af te luisteren hoor, stel je voor. Maar ik ving het volkomen per ongeluk op. En ik ben gewoon zo begaan met die arme oude man. Hoe zit dat nou precies? Geen idee. Ik heb besloten dat de oude baas vanzelf boven water komt. En tot die tijd blijf ik hier. U gaat niets doen. Helemaal niemand ondervragen. Nee. Nou, niemand verdwijnt toch zomaar. Ik bedoel, ja, ik ga ook wel eens op stap, maar dan kom ik gewoon weer terug, hoor. Ik verdwijn niet. Daar heeft ze wel een punt, Uren. Niemand heeft een punt. Er is geen punt. En dat loketruitje dan? Dat heeft er niks mee te maken. Ja, dingen gaan wel een stuk. Als ik u was, zou ik de loketbediende bellen. Over het loket. Dat zou ik doen. Als iemand mij zou vragen, wat zou jij doen? Dan zou ik zeggen, ik zou de loketbediende ondervragen. Ik denk... Nee, ik weet eigenlijk zeker dat deze verdachte loketbediende meer weet over deze mysterieuze verdwijning. Ik zou hem bellen. Denk je ook niet, barman? De barman denkt het ook. Al oh, goed. Hallo? Uh, goedenavond, mevrouw. Mijn naam is Aronsson. Ik bel voor Ronald Hult. Ronnie is niet thuis. Dag. Uh, uh, wacht even, mevrouw Hult. Ik bel namens de politie van Fleen. Ik kan niks voor u doen. Tot ziens. Ik wil uw man alleen wat vragen stellen. Mijn man is op vakantie. Fijne avond. Uh, mevrouw Huurd. Ik zei, fijne avond. Wat is er? Wat zei ze? Ze weet iets, hè? Ik denk dat ze iets weet. Ik ga denk ik toch maar even langs. Uh, Lars, zet me op de rekening. God, wat spannend. Meneer Hult, bent u thuis? Dit is commissaris Göran Aronson. Hallo! Meneer Hult, was u dat? Ronnie Hult, loketbediende op het busstation in Malköping. Meneer Hult, siste u nou zojuist naar mij? Heeft u nou zojuist naar mij lopen sissen? Uw deur is van matglas, hè? Dat weet u. Ik zie u op de trap zitten. Ga alsjeblieft weg. Wat wilt u van me? Ik wil u een paar vragen stellen in verband met de verdwijning van Alan Carlson. Alsjeblieft, ga weg. Ik weet niks. Ik heb niks gezien. Ik zie nooit iets. Laat hem me met rust. Mooie deur heeft u. Wat, wat? Wat? Wat heeft dat betreft? Zou zonde zijn als iemand hem in moest trappen. Alsjeblieft. Knap zonde zou dat zijn. Of niet soms, meneer Huldt? Nou, nou, goed dan. Pardon? Als u per se wilt praten, dan praten we. Maar alleen door de brievenbus. Ik doe de deur niet open. U maakt een grapje. Graag of niet. Meneer Hult, Ik ga niet in mijn goede goed op straat zitten om met u te spreken. Nou, dan niet. Hallo? Meneer Hult, Leo, als je me nu geen promotie geeft... Nou, oké. Okay. Hallo? Zegt u eens? Meneer Hult, is de man op deze foto bij u in het busstation geweest? Hier. Au. Even kijken. Uh, ja? Uh, nou, uh, ja? Nou, ja, ik kan het eigenlijk helemaal niet zo goed zien zo door de briefbus nou, heen. Ja. Wacht even. Ja. Ja, ja hoor. Ja, ja absoluut niet herken ik heb hem. Heel vreemde man. Oh? Ja, hij wilde per se de eerste bus nemen. Maakt er niet uit waarheen. Dat meent u. Heel vreemd, heel vreemd vond ik dat. Heel vreemd, hm, ja. Ja, heel vreemd vond ik dat, ja. Hm. En waren hm. er op dat moment nog andere mensen aanwezig? Wat? Nee, nee, nee hoor, oh, nee. Oh, nee, absoluut niet, nee. Er is een rustig dorpje hier, dit. Heel rustig. Ah. Ik heb eigenlijk nooit klanten. Nooit, ja. helemaal, helemaal nooit, nee. De laatste was een jaar geleden en die was verdwaald. Moest eigenlijk in de supermarkt zijn. Ja, nee, ja, ja, ja, ja, ja. Er was wel iemand. He? Of niet? Wat? He? Er was wel iemand. Ja. Hij zei zulke enge dingen. Wie? Wie zei er enge dingen? Die die die die duivel. die een spijkerjek. Met z'n kort kop, nou dan ben je sowieso niet te vertrouwen hoor. Zo'n koude kop, dan krijg, je, dan krijg je koude gedachten van, dat kan niet anders. En dan zijn zulke nare dingen over plankjes en over, over spijkers. Meneer Hult, wacht even, een, een spijkerjek zegt u? Ja, ja, ja, een spijkerjek, met twee woorden erop. <laughs> Never again. Wat? Ja. Zegt u dat iets? Meneer Hult. Ja. Het is van het grootste belang dat we Alan Carlson zo snel mogelijk terugvinden. Heeft u enig idee waar hij naartoe is gereisd? Nee, nee, spijt me, nee. Is, is er iemand anders die dat weet? M -m -m -m Misschien de buschauffeur of... of uh M -m Meneer Hult? Uh, Lennart, hij wil jou iets vragen. Ja, wat wil die dan? Ja, dat weet ik toch niet? Vraag ik hem lekker zelf. Huh? Ja, um, Ja, Lennart weet waar die heen is gereisd. Ja, ik heb hier toch helemaal geen zin in. Ik ga even in de brieven Lennart. hallo. Lennart Ramne. Ja, ik ben het. Meneer Alan zat inderdaad bij mijn bus. Hij is in Buringen uitgestapt. In Buringen? Heel goed, dank u, dank u wel. Ik moet je zeggen, ik voelde me wel wat schuldig... toen ik hem daar midden in het bos achterliet. Waarom? Nou ja... Zo'n oude man met zo'n zware koffer. Een koffer? Ja, een, een, een rondzwaar ding. Ach. Karlsson had geen koffer bij zich. Lennart, je bent in de war. Die koffer die was van die kale schreeuwlelijk van dat spijkerjek. Toen meneer Alan bij mij in de bus stapte, had hij een koffer bij zich. Dat is alles wat ik weet. Dat meent u? Nu doe ik de brievenbus weer dicht, hoor. Ik begin het een beetje fris te krijgen. <klaar> 2 mei 2005, 22 uur 30. Dus Never Again is betrokken bij de verdwijning van Alan Carlson. Het klinkt haast alsof hij een koffer van ze gestolen heeft, maar waarom zou hij dat doen? Goddomme van alle criminele organisaties. Nou, dit kon nog wel eens heel vervelend worden. Als Never Again achter je aan zit, dan wordt het sowieso een pleursbende. Diane, wil jij misschien de dossiers van Never Again voor me klaarleggen? Dankjewel. Ik heb hier helemaal geen zin in en ik ben toen aan vakantie, Diana, dat kan ik je wel vertellen. Twee weken met mijn bil in het zand, had jij. Hè? Je hebt geluisterd naar de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Je hoorde onder meer Erik van Muiswinkel, Joop Keesmaat... Emilio Guzman, Karim L. Genouni, Maarten Spanjer, Bob Fosco, Cornel Evers, Manon Blaas en Raymonde de Kuiper. Techniek Frans de Rond, regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign Jeroen Kuitenbrauwer en Bart Henselmans. Productie Karin van Dis. Regie Wiebeke von Zaher, Anne Lichthart en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek.